Pia Dijkstra stopt na de komende verkiezingen als lid van de Tweede Kamer voor D66. Dat zegt ze in een interview met de Volkskrant. Het Kamerlid zegt dat het tijd wordt voor een nieuwe generatie dat ze zelf weer baas wil zijn over haar tijd. Pia Dijkstra kwam tien jaar geleden in de Tweede Kamer voor D66. Ze maakte naam met de Donorwet die in juli van kracht werd. Door die wet worden alle Nederlanders vanaf 18 automatisch als orgaandonor geregistreerd, tenzij ze daar bezwaar tegen maken. Vanaf donderdag moeten cafés en restaurants in Engeland... uiterlijk 10 uur s'avonds sluiten. Ook mogen alleen mensen aan een tafel nog worden bediend. De Britse regering scherpt de maatregelen weer aan... omdat het aantal coronagevallen hard stijgt. En vanavond spreekt premier Johnson het Britse volk toe. President Trump heeft in het Witte Huis gesproken met de vrouw... die wordt gezien als grootste kanshebber om rechter te worden bij het Hooggerechtshof. Het is Amy Coney Barrett, ze is 48 jaar... ...en geliefd in conservatieve kringen van de Republikeinse Partij. Ze staat bekend als toegewijd katholiek, het tegenstander van abortus. Verwacht wordt dat Trump nog voor vrijdag een opvolger voordraagt... ...voor de vorige week overleden Ruth Bader Ginsburg. Het weer. In een groot deel van het land geldt code geel vanwege dichte mist. De mistbanken trekken de komende uren weg... Dan is het vandaag opnieuw zonnig en droog bij een temperatuur van 19 tot 26 graden in het zuiden. Morgen neemt de bewolking toe, dan is er kans op buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen nog een kwartier verdraging bij het knooppunt Rotterpolderplein. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, Zandvoort en de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met hem nu. Voor Zandvoort en de regio. Wij noemen het ZFM, hoor, jongens. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Okay. Aan de tafel hier aanwezig tieners, tuinpakpaardenkoper en jaapkoper. En uh, nou, wat wil je nog meer? Hè? Ja, een stukje intelligentie in Zandvoort. Je was dus bang dat je er een korte broek zullen komen vandaag, maar nee man, geen korte broek weer. Uh, uh, eh, Vanmiddag korte broek weer. Doe maar microfoon. Uit? Ja, microfoon. Die. Doe de microfoon. Staan aan. Ja, horen jullie? Ja, ja. Ja, ja, je wel. Hoor je maar maar sta een beetje gaak Hoor je heel goed. Luid. Ja, ja de de de muziek staat een beetje hard. Zo muziek uit, klaar. oké. Ga je ergens mee beginnen? Laten we ergens mee beginnen. Ik, uh, ik vind het wel leuk. Ja, ik vind het altijd leuk om de Beatles uh, te horen als eerste. Ah. En daarom doen we dat ook. Nice. I feel fine. zetten hem. Goedemorgen. Tot 12 uur. Deze vier heren. Ja, ook als de microfoons uitstaan, ja. dan wordt er een beetje ge, ge, ge, gekoekhapt hier. Ja. Gekoekhapt. Nou, we hadden het net even over de, de, de fiets van G. Die ja. dus, uh, ja dat, dat mag niemand weten natuurlijk. Maar hij is opgevoerd, hè G? Ik heb hem opgevoerd. Wat verdriet. Ja, opvoeren. Uh, ja, uh, voor... hij, gaat... hij Als je harder trapt, dan gaat hij ook harder. Ja, dat heb je vaak. Nou ja, dat is eigenlijk het verhaal. Ja. En nee. uh, ik heb hem gekregen voor mijn verjaardag van een meisje. Oh. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Ja, dat snap En, en, en uh, het is een mooi cadeau. En, en, maar kreeg je er toen ook meteen een plaszak bij? Want hoe oud ben je nu, Ger? Dat ga ik allemaal niet vertellen. Het <laughs> <laughs> houden we allemaal onder ons. En, en eindigt op 90. Ja, ja, ja. ja. Ah, goed, sorry. Nee, nee, nee, zo erg ook niet. Het is, uh, uh, en ja, het, is, het is vrij oud. Is, be, sommige mensen noemen het bejaard. Nou ja, maar heel veel nee, mensen... Aan de woning, ja, maar... leeftijd. Ja, mensen, met, laat ik zeggen, <laughs> mensen die op een zekere leeftijd komen, die nemen zo'n elektrische fiets. Maar wat je nu ziet, is heel veel jonge mensen ook. Die, uh, ja, wat helemaal ja, ja, Dat hou ja. ja, je Ik neem gewoon een bakkersfiets. Ja, maar dat is dan weer het alternatief, omdat ze niet meer coronatechnisch met het openbaar vervoer reizen. Neem ze elektrische fiets. Neem ze elektrische fiets. Omdat oh, ze ja. dan de, ja. okay. de afstand die ze anders minder snel hadden zullen overbruggen, nu makkelijker doen op de. Ja, want jij bent naar Amsterdam gefietst afgelopen weekend. Ja. ja, dat ja. is ook niet normaal toch? Dat is toch een fluitje van een cent. Twee ja, vingers. Nee, met zo'n heel klein zadeltje tussen je benen. en Met zo'n pakken. En ja, ja, dan wil je wel. De vind ja. dat normaal. Maar jij rijdt ja. op een soort bakkersfiets. Maar heb je een... Nee, hij heeft geen bakkersfiets. Nee, nee. Hij ziet eruit als een zwarte ja? gewone herenfiets. Ja. Toch? Ja, liefde, maar. Wel heer. ja wel voor, een heer, voor de sportieve heren. Oké, hele brede okay, yes, band heb ik. Ja, voor de sportieve heren. Brede En wat is het? Nou ja, het is gewoon zo'n mega turbo. Maar als je in Amsterdam gaat, heb je wel je rolladepakje aan. Nee, nee niet, nee, niet zo nee, nee, nee, nee, van het, van het, paal, van het Zoals nu? Ja, dat vind ik als stoer. Toch? Zit er ook ja. DRS op, uh, G? Wat zit er? Zit er ook DRS op? Er zit geen DRS op. <laughs> Want dat, is geen DRS DRS op. dat zijn de mannen waar Tino, denk ik, op doelt. Die, die zie je dus ook vaak in kuddeverband op zondag. Ja, mamie, ja. Dat zijn mamieels, hè. Ja, ja. Leven ja. een vaarlijk leven. Ja. Dus Middle-aged men in Lycra. Ja. En schreeuwen, en schrik je helemaal de T. Ja, dat is ja. een hele kuddenverband. We gaan eens proberen een irritatie top 5. Maar ja. er zijn er ook, moet ik eerlijk zeggen... om ze weer niet allemaal over één kam te scheren... waar ik over het algemeen vrij goed in ben. Ja. Ook luiders, die zeggen... Ja, Hallo, bedankt. Ja, ja en dat klopt. zo kan het ook natuurlijk. Okay. Ja. We, we, we, we ik, leven, heb, ik heb ook ja. zo'n zo fiets. En dan, uh, gaan wij, wij gaan op zondag al niet meer naar Noordwijk. Nee. Het is gewoon levensgevaarlijk. Ja, allemaal ideeën. Oh ja, komen ze allemaal allemaal ideeën. Ja, je ja, je weet is dus een weet, grote, goede nee. irritatie. Die komt in de top 5, denk ik. Ja, die komt. Wat voor mij ook een irritatie is, dat ik afgelopen weekend heb toevallig een familieweekend. Ja. Met alle Lemmensen. Ik heb Er zijn wat Lemmensen. Mijn moeder is de oudste van 13 uit de een goed katholiek gezin, dus ja. er zitten nog wat lemmers. Het is een soort, soort voetschimmel. Het blijft komen, het gaat nooit meer weg. <laughs> en uh, dat was dus heel gezellig. Hè? Met mijn nicht en neef, bij mijn, mijn neef Jeroen op een camping. Met z'n allen daar en blijven slapen in tenten. Maar dan, wat je dan ziet, is dat er bij sommige van mijn neven en nichten... Die hebben hetzelfde als mijn moeder en mijn grootmoeder had. Die gaan met ellebogen uitstaan bij het buffet. Dat zijn net soort Russische... Uh, ja, ja, ja, ik ja, hou maar. van mijn familie. Laat ja, nee, duidelijk. Ze zijn, zijn gek, maar ik hou wel van ze. Maar dat, dat vind ik ook een lekkere irritatie. Dat als je bij een buffet staat, waar dan ook... En mijn familie heeft, zijn er een paar die er last van hebben. Dat je, waar je, als je bij, bij een buffet staat, dat mensen nog vooraan gaan staan... met de ellebogen uit. Ja. Dan gaan Russische Russen niet Russisch. Hij zegt ja, voor de ja, Russische toeristen ja. in, uh, in zo'n on-conclusive ja. in Turkije. Ja, niet nou, te doen. Nou ga ik daar ook niet heen. Nee, hè? Maar Rusland? Nou, nou, <laughs> nou daar ja. ben ik één keer geweest. Dat dus vond ik wel genoeg. Want als je nou... Uh, niet depressief wil worden, dan zou ik daar niet naartoe gaan. Jij is ja, veel te beleefd van Oljuken niet bevet. Of van überhaupt Oljuken niet. Ja, maar ik weet het ja. niet zeker. Ik ben met Jan Smit uh, vaak in Oost-Duitsland geweest. Dat is ook heel gezellig daar. Ja. Ja. Echt uh, dat je denkt van: uh, ik, moet, ik moet terug. <laughs> ja, maar in het oude Oost-Duitsland. Ja, het oude. ja maar... van Honecker ja. nog. Ja, die, oh, nee. in die, uh, maar niet die periode. Dus, uh, nee. Eind 2005, uh, uh, eind 2006. Uh, 2000. Dat was niet best hoor. Dat was niet best, nee. En dan moest Jan optreden. En dan uh, zat hij in een uh, ploeg van uh, vijf, zes man. Waarvan één iemand met een trekzak. Eén uh, uh, duo, uh, uh, duo in. Duo Florida. Duo Florida. Du in, in, Duit <laughs> ja. in Duitse kleding. Vooral nu uitvaren. En een andere zanger. En, en Jan. En dan uh, moesten ze dan uh, gaan optreden. Dat was dan een, in, in een zaaltje. Nou, er zaten uh, 200 man en, uh, op stoelen. En dan deed iedereen zijn kunstje. En dan uh, moest klappen. hij wel wachten, ja. wachten tot het eind. Tot het afgelopen was. En dan iedereen klappen. Ja. En uh, zij met z'n vijven uh, op het podium buigen. buigen. Ja, ja. Maar, maar je, nou, niet opstaan en maar, in, in, maar, nou, dansen. En nee, al nee, nee. blijf nee, dus nee, nee, nee. nee, blijft op een stoel zitten klappen. He? Ja, blijf zitten. En dan denk je, nou, nu zijn we klaar. Nu mogen we naar huis. Nee. Eerst handtekeningen en cd's verkopen. In de gang. Dat, <laughs> ja. oh echt? Aan Oost-Duitse? Ja. En dan ben je om één uur thuis. ben je één uur klaar. Oh, dan. en dan reizen nog naar huis Zo. Die rare uh, Volendammers. ja ja maar die hebben er niks van die hebben geweten die komen? Komen, om met die cementbusjes midden in de nacht door heel Nederland en is natuurlijk de beste klus als ooit. Ja, wat heet nee maar dan komen ze om uh, dan komen ze ochtends uh, in, in uh, hoe heet het aan in uh, uh, uh, Arnhem uh, over de grens en dan zeiden ze nou we zijn bijna thuis ja, ja, ja, ja. Ja, ja. en ze hebben maar... een keer gehad toen had uh, Jan had een snabbel in, in Gerlos in Oostenrijk Hollandse en toen poole. gingen ze tanken S ochtends bij uh, de tank BP in, in, uh, in Volendam. Je kent het wel. Ja, zeker. En dan, uh, nou, gingen ze om uh, s ochtends vroeg uh, ze weg en dan hadden ze s'avonds avonds daar een optreden. Gingen ze daarna weer terug en waren ze ochtends vroeg weer ja, in Volendam. We mm. En dan gingen ze weer tanken. En dan zei die gast: "Jullie gingen toch de Gerlos? Ze zeiden: "Nou, we zijn ja? net terug." Ja, en terug ja, ja. Ja. Wat wat Frank net zegt, dat, je, dat zijn de de de, de, de, de Polen van, uh, ja. van Nederland. Ja. Maar echt, jongen, als je, je zand voor de klusjesman nodig hebt voor wat voor, nou ja, dat, of, nou ja, laat ik laat voorzichtig zeggen, maar of ze komen niet. ze zijn druk tot en, met, uh, tot en met maart volgend jaar. Ja. Want ze zitten hartstikke vol en ze verkloten vaak de helft. Maar nou, niet allemaal hoor. Echt gerust, ja, nee, maar je kunt echt gerust gewoon Mijn vrienden, mij niet hoor. Nee, maar als jij in Friesland woont, je hebt een klusman nodig, kun je Volendammer belen. Die komt gewoon hè. Want je I zeg, know. Als, en die is op tijd en ja. die levert alles keurig weg. Ja, ja, klopt. Ja, ja. ja dat is ja, ja, ja, ik kan ik zeggen. Ja, hou de gaten, Frank. Ik ken, ik ken al een paar uh, Volendammers en ik denk ja. Tino ook. Ja, zeker. Oh, man. Ik heb een voedsel op, op die gekke dijk gehad. Hoor. Nou, ik ook. Oei, oei, oei, oei. Ja, we hebben er allebei gewerkt, denk ik. Ik heb er twee jaar, ik door, twee jaar rondgelopen. Ja. Ja? ja, ja veel met Jaap Buizen. Met Jaap Buizen weer legendarisch heel legendarisch. mooi. Oh, man. Eerdig, heel erg mooi. Oh, ja. Maar er komt weer een mooi verhaal van Jaap Buizen in mijn boek. Dat heb ik al, uh... Ja, Jaap is uh, uniek. god hebben ze ziel, maar dat was een unieke man. Oh, god, heb ik daarmee gelachen. Zo. Ik ben ermee naar Afghanistan geweest met Jaap. Oh ja. Om, troep, om op te treden voor de troepen. Met, ja, uh, ja, ja, ja, met Jan. Oh my god. Oh, er niet omhoog. iets leuks uitvallen. Een beetje een beetje palingachtige toestand. Om te draaien. Om te draaien. Er nee, ja. was, nou. was nooit van. Ja, Annie wel. Annie was natuurlijk. Ja, Annie's uh, Annie zat op een gegeven moment. Ja, nee, ik, heb, BZN, ik, heb, BZN, ik ja. heb Ik heb. Oh, misschien. Uh, uh, nou, nee, ik kijk, vorige week kijk, heb ik de Cats gedraaid. Ja, precies. Ja, ja. De Cats met Magical Mystery in Morning. Ja, dat die zijn goed hoor. Ja, ja, ja. ja. Jip, Jip Goldstein was een enorme oh, en, maar, Cats ja, fan. Oh, my God. Mijn goeie. Die, kon er, ook bij. Jip die Jip kon er ook bij, bij hebben hoor. Oh my Ken god. Ken je dat, Frank? Je hebt, je je moet het zien. Ja. Oude popchoen is van de Telegraaf. Je hebt een boek geschreven, Koos. Maar die heeft ook dingen mee. Die stamavonden ja, met Bette Mittler. Die s'nachts ja, ja. wakker werd ja. naast Bette Mittler. En zo kregen ze elkaar aankijken van. Uh, dat Bettenheim Ik Ben nog nooit. word je morgens wakker naast Betten Mittler? De rook. Nou, gek. Did we seks tonight? I don't think so. <laughs> <But you> do, <laughs> <you laughs> yeah. een <laughs> klein drankje <ervoor>. gekocht. <laughs> Ik heb nog een boekje van hem. En hij heeft hij ook uh, gesigneerd. Naar mijn, aan mij. En, en, uh, en die kwam ik laatst toevallig tegen. Ik denk, oh god, Jip. ik heb ze allemaal gelachen. Legenda. Jip god nee. Hij heeft mij sigaren leren roken in Rio de Janeiro. Oh, <laughs> oh, ik hij de heeft Akenman. mij drum leren roken toen, ja. Dat ja Sigaren ja. hey, ja. van die grote uh, Cubaanse. Uit eigen doos? Ja. ja. ja. <laughs> en was me ook opviel, dat, hij was natuurlijk ging de hele wereld over de Rolling Stones, iedereen kende hem. Ja, ik ook hè. Uh, had geen rijbewijs. Dat vond ik ook zo gek. Nee. Dat is Mart Maes. Dat is ook geen rijbewijs. Nee. Dat de mensen. Die Charlie moeten... Watts ook niet? Nee, maar die moeten de ja, maar goed, met Charlie Woods is van de Stones. Die laten <laughs> die die we ja, maar je hebt geen auto. Maar, maar Smees, die <laughs> heeft de mensen. in de hele wereld over. Maar die is dus gewoon met openbaar Goed, Kun je schijnbaar ja. overal komen. Ja, goed. Het is tijd, hè? Ik red heemsteden niet. eens. Stukje <laughs> muziek, jongens. Zwaai op. weer wakker. Het is uh, tien voor half twaalf. En, uh, hoe is het met Jaap trouwens? Met mij is het uh, prima. Want we uh, hoor je? Ben... Nou, ik uh, liet jullie even gewoon even gaan. En, ah, uh, ja. Kijk, het is uh, ook, ook uh, iets uh, wat... Er uh, zit, toch, zit toch een klein kloofje dan tussen, weet je? Ja, ja, generatiekloof, hè? Ja, dat maakt nog niet uit. Hoe is het met 74 zijn, Jaap? <laughs> ik <ben niet> <laughs> <laughs> Ja, jij bent wel lekker jong. Hoe was jouw weekend, Jaap? Mijn weekend? Um, nou, ik, ik heb eigenlijk alleen maar bezig gehouden... met uh, weer ja, het afstropen voor, voor mijn programma op donderdagavond. Uh, muziek uh, bezig zijn. jullie ja, hadden het net over Vallendam. maar ik weet ook uh, dat er uh, muziek... Uh, heden ten dagen wordt gemaakt wat helemaal niet mainstream is uit Vallendam. Alaska bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat is een, uh, een band die uh, bij ons de eerste airplay hebben gehad... Okay. En ja, dat is echt uh, gebeurd in uh, 2010. En op een gegeven moment uh, uh, ja, was dat uh, zo. Dat is uh, nou, dus even een zijsprong van, van wat ik me dus, uh, bezig hou. Hè. Maar goed, uh, die mensen die, uh, die hadden toen op een gegeven moment ons uh, benaderd en gevraagd. Want wij hebben wat te vertellen. Ja. En dat was ook zo. En uh, op een gegeven moment uh, was Frank Bond... Daar, daar heb je het al. Nee, het is nog het wel een, vallen, het Amsterdam. Amsterdam. Ja, nou ja, goed. Uh, maar die was op een gegeven moment. Uh, uh, en hij heeft een literatuurachtergrond. Uh, en die kwam op een gegeven moment bij een boekbespreking. Of een soort boekavond. Waar ook Leo Blokhuis bij zat. Dus die uh, gaf me eigenlijk een vers geperste uh, CD mee van hun eerste album. Uh, dat ging natuurlijk over muziek in de literatuur. Want anders dan, uh, dan is er nooit een aanleiding uh, ervoor. Dus die Blokhuis heeft dat af zitten luisteren. En die schreef er een wereldresentie over. En vervolgens zaten uh, ze bij de wereld door. En wij staan de uh, eerste rang uh, in, in dat opzicht. Ja, ja, ja. Dus, uh, dus zo... Leo heeft oren. Ja, ja. Dus dat, dat, dus, maar goed, uh, om een lang verhaal kort te maken. Ik hou mij dus uh, veelal bezig om... Muziek uit uh, te flooien op het internet en wat ik aangeraakt uh, krijg. Dus dat, dat is ja. een beetje. Ja, het ben je is een lichaam die Jaap, wat Speel ik, je een instrument of heb je zelf muzikaal? Of N ben je gewoon liefhebber? Nee, ik ben een liefhebber. Uh, en dat, uh, dat, dat, dat zat er eigenlijk al een beetje in aan het eind jaren negentig, toen dacht ik al van... ik zou wel zo'n alternatief soort muziekprogramma willen doen. Eind jaren Had je lange haar de maar, Nee, en dat heb ik nooit nee, gehad. dank nee, oh, ja. nee, je no wel, denk ik. Ja, nee, <laughs> ja. ik moet trouwens wel weer gekort weer een worden. Vanmiddag, maar dat is eigenlijk uh, wat, ik, wat ik doe. En, uh, uh, we hebben al meerdere malen hebben we hier uh, grote namen gehad. Uh, we hebben Cher Special hier uh, ooit uh, gehad. Nou, zijn wereldband uh, geworden. Sue The Night is ook tot uh huis... Bent uh, ge, uh, geworden bij de wereld draait door. Gastavelmans toch hier ooit begonnen. Dat is de Dieter. Wouter. wouter van de Goes ook. Walter van de Goes. Dus dat dat. Uh, nee, en een even nog iets anders. Even weg van de muziek. <laughs> Wat je net even kort over. Uh, een mooi song voor succes. Ja, song succes met. Zoontje van uh, Jan ja, Lammers, die gewoon... Uh, uh, wat is je Europees kampioen? Is uh, nee, heeft, Europees? Uh, hij heeft geloof ik een uh, wedstrijd uh, gewonnen. Uh, Europees kampioen bij de WSK. Ja, uh, dat, is, dat is hij eigenlijk uh, geworden. Uh, en WSK de stond... staat voor? Ja, dat is World Series Card. Oh, ja. Dat is een beetje dezelfde uh, plek waar uh, ook Max Verstappen uh, bezig is. Daar is, begin je geweest. allemaal Daar begin je eigenlijk door. allemaal mee. Lammers heeft het uh, ook uh, in een interview tegen mij gezegd. Van, uh, dan zit ik allemaal tussen de midden in de en de Hamiltonnetjes... en de verstappers ja, ja. Uh, van morgen. Die, uh, die, dan, die rijden daar dus rond. En zijn zoon is er dus één van. Grappig. Ja, en uh, er stond uh, vorige week zaterdag een uh, leuk artikel in uh, De Gele Traaf. Telegraaf. Dus uh, die, uh, da, nee, daar is stond, een hele, stond een heel artikel in uh, hoe dat, het. Ja, ja, ja, hoe ik dat is gegaan. Ja, ja, met, ik zie uh, het, ja. Ja, leuk. En de nou, ja, appel om, en boom, dat is hè? Een genetische ja. Um, en ik denk ook, uh, als dat zo doorgaat... Uh, Jan de Kennede is een bedachtzaam type. Uh, en dat zie je toch ook uh, terug in... Nou, niet altijd uh, in geweest, hè? He? Hey, <lacht> <nu, lacht> uh, nee, dat is zeker Jan is <lacht> wel bedachtzaam gaan <lacht> vooroien, ja, dat goed goed. Ik, ik wil jou net even roepen appelboom, hè. Dat, is appelboom. dat is een, dat is een, een, dat is een, een grappige, tenminste... Anekdote van Schiphol, van de afdeling. Daar op een gegeven moment hadden we Harry Appelboom. Ja. En daar werkt een... Een perenboom en een schuddeboom. Nee. Sch ja. Dus op een gegeven moment belt, uh, belt er een, uh, belt er een uh, klant. En hij uh, zegt, uh, uh, zegt: Ja, met uh, perenboom? Ja, hier met appelboom. Ja, nee. flauw heb ik al honderd keer gehoord. Geef je baas maar meteen, heb ik helemaal geen trekken. Dus toen kwam die schuddeboom. Ze ja. <lacht> zet er gewoon op. Gang. Oh, wat goed. Ja, mijn, mijn schoonmoeder, mijn, mijn schoonmoeder heet huh? Fina. En dat is natuurlijk ook de naam van een... Uh, Brandenpomp. En die ja. kwam ergens op een feestje met haar... nooit kwam ze op een feestje en toen gaf ze iemand een hand. En die heette Esso. En die zei, dacht, maar Tina. Ja. die man zei, Esso, die echt Esso. En die voelde zich ook onwaarschijnlijk in de manier. Ja, Daar kan je ook een, niks mee mee. Dus daar kun je gewoon, ben je gewoon klaar. Ik, je. Heb, ja. een ik nou, heb een vriendje en die heet uh, Schoenzetter. En uh, oh, ja. uh, die, die heet, dit is nooit, heeft het nooit voor elkaar gekregen om een Sinterklaas te huren. <laughs> en dan belde nu net zo'n zo instelling. Nee, nee, nee. ah, ja. Uh, ja, met schoen zetten. Ik wil graag <laughs> Sinterklaas. Ja, bedankt. <laughs> maar, uh, over Overname gesproken. Uh, ik uh, weet dat uh, een, van, uh, de, de, een van die mensen die hier in Zandvoort... die in de horeca uh, werkt, Duivenvoorde... die heeft een zoon, Jurjaan. Is het Boudewijn? Uh, nee, Jurjaan. Nee, nee, maar is dat Ja, zo? Boudewijn, Boudewijn, ja, dat is ja, het. Ja. Boud, Boudewijn, ja. Ik kwam hem van de week ja. tegen. Ja, maar goed. Uh, die, heeft, uh, die, is, die is op een gegeven moment een rondreisje gaan doen... en die kwam een Argentijnse tegen. Dat net de koning, want uh, die is tegenwoordig ook met een Argentijnse. En die is met Mercedes... Getrouwd. Oh ja, die Mercedes, Mercedes. Een Mooi, maar ze hebben hele normale naam. Geen dus even... Jezus, het is, ja, ja, maar goed, maar om even naar nou, namen en Fina en SO. Ja, gekke ja, namen ooit, Een collega van mij, uh, Marijke, die zat ooit in een auto op weg ergens naartoe. en die werd aangehouden door de politie. omdat ze licht deed die toestanden. Ik weet, er was iets, niet iets verschrikkelijks. En toen moesten ze hun namen doorgeven. En dit is een waar verhaal. Die zaten dus in de auto. en toen zei de eerste: Wat is je naam? En dat meisje heette Mona Toet seriously ja. maar Rijken was het met een normaal toen kwam er, zat er iemand naast, wat is jouw naam dat was Maaike Disco en dat is allemaal waar gebeurd toen Maaike Disco en de derde die achterin zat dat was, en hoe weet u dat was Lupo Bimbeutel nou, en toen is die politie gezegd, nou weet u wat dan rijdt u maar door, dat was echt gewoon als je een auto aanhoudt en zit in Mike Disco Mona Toet en Luppo Binbuiten. Ja, Dan wil je de vierde naam niet Wat rijdt u, u maar lekker door? Dag. <laughs> ja, en terwijl jullie bezig waren, ging de telefoon ja, Ik denk zelfs nog een luisteraar die uh, misschien ik, uh, ik uh, hadden. oude fax zijn. Dat zou kunnen, maar goed. <laughs> ik wilde vanaf zijn, ja. maar we hebben er een gemist. Ja, maar goed, ik, maar ik, maar ik, ik weet ook nog dat wij voor het eerst bij de KLM een fax kregen op kantoor. Ja. Nou, dat was toch gewoon een revolutie. Maar er was dus al een of andere klerk die had uitgevonden. dat je daar ook sekslijnen mee kon bellen. Ja, mijn baas was... Dat was jij niet, heb jij gehoord? Nee, dat ik jij heb ik nee, Ik zat wel op de afdeling. Dus de rekeningen waren hoog die tijd. Dus op een gegeven moment had uh, mijn baas helemaal uitgelegd hoe dat werkte en zo. Maar op een gegeven moment had uh, Rolf Florentinus daar zo'n uh, 06-nummer uh, ingeklopt. En, en dat ding een beetje opgeschroefd. Op een gegeven moment liep die, uh, die, die baas langs van de kamp... ging net uh, Ja, oh ja, blijft je belt. Neukur hem nou. Echt je Dus en die kleine van de kam met de check in zijn mond, die persoon zullen we Godverdomme nou krijgen. Met apparaat, maar dat lullen we nou. Geweldig. Dat kan nog van het papier uit wat na drie maanden onleesbaar was. geweldig Je dat? Is dat zo? Ja, hij heeft ook meegespeeld in de Terminator. Oh ja? Als een bijrol, hoor, bijrol. Go to the chopper. Als maar, cameo. Wat vader. zeg je allemaal? Go to the chopper. <laughs> Go to the chopper. Weet <laughs> ja, weet je die Oostenrijk, natuurlijk. Ja. Oostenrijker? natuurlijk. Ja. opgepompte Oostenrijker. Het was wel een kastsucces, succes, no. Ja, wat heet? Oh, ja. Ja, geregisseerd door uh, onze uh, Paul Verhoeven. Uh, niet de Terminator, maar wel... Uh, Terminator toch wel? Nee, nee. James Cameron is, uh, de, is, een, van de, ja, is een van de regisseurs van de, Oh, oké. Okay. Ja. Uh, oh, nee, Paul Verhoeven heeft uh, Total Recall gedaan. Oh, en daar ja. zat zwartsen uh, ook in. Ja, oké. zwartsen tot on to the top. We <laughs> moeten niet we elke week gewoon uh, even een filmrubriekje doen. Ja, leuk. Ja, dus, uh, ja. Zal ik het even gaan fixen? Dan ja. Ga ik ga filmen week voor het AD. Dus uh, ik, ja. om al die films komen voorbij. Ja. Zo kreeg ik uh, vorige week via jou, uh, Tino, de tip om even te kijken naar een, uh, een gangsterfilm van Danny Green. Gebaseerd op een waar gebeurde ja. actie toen ter tijd in de 70er jaren. De Irish Mob. Met, uh, ja, met uh, fantastische auto's natuurlijk. Uh, waarbij ik af en toe wel bijna een traantje moest wegpinken dat dat toen ter tijd allemaal werd opgeblazen. Maar goed, die dingen waren er zoveel en, en nog. Maar een prachtige film over die Ieren. In, uh, Danny de Ohio. Green, dat is ja. uh, een Ierse, Ierse maffia. Ja. in Cleveland, hè? want iedereen is dat In Chicago nu ook. Maar er zijn natuurlijk, dus nu zijn er heel veel van die. Uh, maar ja. Ik ben nu een, de, een geweldige een, een, een serie aan het volgen: The Godfather of Harlem. Oh ja, ja, ja. ja ook. Prachtig. Ah, wat wat ja. nu echt uh, Ratchet is nu echt fijn om naar te kijken. Ratchet op Netflix. Dat ja. Is het, voor, ja. Iedereen die One Flew over of the Nest heeft gezien, ja. zal dat, uh, daar zit natuurlijk Nurse Ratchet in. die ja. is en dit is het verhaal van haar jonge leven. Dus zeg maar, het is de, de prequel van... Meen je dat? Ja, het is fantastisch. Grappig, wel grappig. Het schijnt geweldig te dus. zijn. Okay. En wat ook slim is om even naar te kijken op Netflix... eventueel, is de Social Dilemma. Okay. En uh, mm. die serie, waar ik de naam nu even niet van weet... over, uh, over games... Dan zie je de eerste Mario game, de eerste. Ja, ja, ja. Donkey. ja die, die las ik, ja. Uh, ja die is ook erg grappig om te zien. Dan zie je zo'n Japanse man nog. Die gaat hoe, je -Man, hoe die het eerste Pac-Man-poppetje tekent. Ja, ja, ja. Het de schetsboek van zijn eerste Pac-Mannetje. Ja, ja, ja. Ja, Ik heb laatst nog een documentaire gekeken over. Um, weet u waar die auto uh, gast? Oh, Shelby. Dat hij is. van Ferrari wilde gaan winnen. Ja. Le Mans. Nou, ja, en ja, dat het was afgelopen ook... zondag een uh, platte karredag op het circuit. Dat ja, was, was platte karredag. Ja, Lamborghini. Ah, Lamborghini ah, dat ging, ging niet oh. helemaal goed. Uh. Nee, nee, ja. nee, nee, nee, nee, dat nou, was een uh, wilde race. Dat ja, ja, is er gebeurd, ja. Nou, er was een organisatie. Cars Business heette de organisatoren. Die hadden. Iets van een soort van sportcar challenge. Daar kon je dus uh, zelf een rondje mee rijden op ja. de circuit. Werd ook wat geboden. Maar het, uh, dat, er kwam zoveel mensen kwamen er ineens uh, ja. op af. Uh, en waar ze vandaan kwamen, kwamen ze ja, ik... Maar ze bleven ook uh, doorverkopen met kaartjes. Daar ging het En fout, daar kwam het vanmorgen. er waren vier, van ja, van. ja, er waren ja, vierduin, al helemaal van, van, van, van Supercar Sunday keer. heet het volgens mij. Is het, ja. dat. ja, oh, ja het is dat werd om halfdienst stilverde. Er waren 4000 kaarten verkocht. Ja, officieel. Ja. Maar 4000 man in de circuit. Moet kunnen, jongens. Kom maar, als dat ja, niet kan, dan ja. moeten we echt wat anders gaan doen met ons leven. Ja. Uh, maar dat is precies wat je zegt. Dat zijn natuurlijk volgens mij veel meer geworden. Ja. ja. En ja, dan, gaat het en dan grijpen ze in. Zelfs in het en... fijn in het stadion. Ik wil even ja. zeggen wat Rutte heeft gezegd. Maar Rutte, mag een keertje uitvallen met Hou je bek? Ja. Uh, met die feyenoord wedstrijd. Er zaten 13.000 mannen in staan. En als je elkaar helemaal onder zit, zitten. Zit, zit, zit, ja, zit, ja maar het zijn ook een soortje eenzellig ook. Ik ben ja. een paar, kom vaak in de kuip. Ik blij dat je een, zegt. Een, ja. Nee, maar ik vind het echt Ik kom daar ja. vaak en ik zit daar met ja. veel plezier dan bij zijn tribune. En dan kom ik al die gasten tegen en hartstikke leuk. Ah, zit ik zat ik, zat, ik zat naast een mannetje van 63 dan open. Ik nam mijn zoon mee. En we zaten dus best wel tussen aantal oud voetballers en best wel leuk. En uh, er zat een opentje van 73. niks aan de hand, echt zo'n keurig oud mannetje. En die wedstrijd begon, ik heb nog nooit zoiets gehoord. Die, die, die, die gooide er een partij scheldwoorden aan. Ja. Alle cites kwamen voorbij. Ja. En in de, in, de, in de rust stopte niet. Hij, en mijn zoon zat te kijken: wat oh, is dit nou? Ja. ja, echt helemaal. Ik hoor hem al. Dus in de rust loopt hij ja. spijs. Pardon, excuseer, mag ik even langs. Keurige meneer. Ja. Ja. Die komt daar gewoon twee keer, drie keer, die zich helemaal los te laten gaan. En hoe komt die man dan thuis bij zijn vrouw ja, door een katteluikje of zo? Ja, ja, dat gevoel daar krijg ik dan ook. Ja, de tijd dat je vroeger met een gleufwoed op en een sigaar in je hand ja, met je zoon naar uh, een voetbalwedstrijd ging. Bravo! Ja, en die piepen hoeraal roepen of weet je ook. Ja. voor Bravo, maar dat is gewoon een aanvang. Ja, die tijden zijn voorbij. Je ziet Kijk, ook inderdaad... die met voor eens redden. <laughs> Oegelooflijk. Ja. mensen opnieuw aan het de Thalion van ontstaan. En Heer. hij maakt hier een doelpunt. Ham Hollander, ja. ja. He. ja, ja. Laat het red vibreren. Het zijn tijden die worden gemist. <laughs> ja, uh, ja, maar de koningin loopt de, de, de trap af en de meisjes staan reeds klaar. Ik ben eigenlijk heel erg nieuwsgierig naar. Uh, zijn er eigenlijk lokale uh, nieuwsfeiten uh, die jij hebt uh, gevonden? Tino? Nou, het is allemaal een beetje. Ja, weet je, ik ben altijd op zoek naar de gekkigheid in de dorp. Maar ja uh, dat is er weinig. Uh, nogmaals, wel serieuze gekkigheid. Maar. Uh, nou, het gedoe over die babbeltruc. Op dit moment zijn er ja, best, nou, ja. uh, dat moet je voor uitkijken. Dus een kleine waarschuwing. Mm -hmm. Als mensen zeggen dat ze aanbellen van de GGD om te Zeggen dat ze je uh, uh, huis gaan schoonmaken in verband met corona. Dat is ja. je, hè? Ja ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja, Er zijn iemand op het brede rood die op ja. pakken genomen. Ja, maar het ze ja. als die scharers die, schakers, die, ja. die komen, weet je wel, Die komen nu langs zeggen: Ja, we, komen, uh, we zijn van de GG, we komen huis schoonmaken. Ja. En die komen dan met zo'n pompje met, uh, met niks erin, natuurlijk. Met, met, met, met, met, ja, ja, precies. Ja. Met, met, met, met afwas, afwaswater. Ja, ja. ja. ja en, dan word, en dan als ze als weg gaan, is, is, is, je, is je kluisje leeg of is je horloge ja. leeg of weet ik wat. Ja. Ja. Uh, nou, ja. het heeft een beetje te hey, bij mijn tante in de Koningsstraat had daar ooit eens een keer last van uh, gehad hoor. Er stond echt iemand uh, zo een beetje in een verhaal, zweverig verhaal te vertellen. En uh, oeh, allemaal regen en die werd een beetje afgeleid. En dan, uh, iemand anders piepte ja. er over het uh, muur. Nou, uh, je hoeft niet ja, eens naïef te zijn. Want nou, nee. ze zijn nee. zeer professioneel. Ja, ja, ja, ja, ze weten dat precies dat, op ja, welk ja. moment. Net de zakkenrollers. Dat ja. ja. kan mij niet gebeuren. Ik heb nieuws voor het kan jou ook gebeuren. Zakkenroller in ja. ja. ja. Afleiden, ja, ja, ja. Afleiden, dat afleiden. Wat dat betreft. Uh, zijn er genoeg mensen die... Nou, het goede, uh, oh ja, het maar... goed is dat het uh, zandsculpturen toch wel weer doorgaat. Dat, dat is dat altijd is, uh, heel erg fijn. Ja. En ja. het thema we het vorige keer had is wild. Dus het is, uh, we gaan helemaal wild en wild dit. Ja. Dus zullen allerlei uh, bronzige herten zijn uh, die we in zand gaan zien. Ik in, weet ik niet. Uh, het niet. Uh, ja, ik ben benieuwd. Dus het thema is vrije... zand wat goes wild. Ja, oké. De okay. interpretatie van de kunstenaar die daar bezig is. Een hele grote pil. Dat, dat, nou kan doen, dat zou ook Ja, dat zou ook kunnen. Ik zit toch een drie meter door. Dat is ook Die kan ik ook nog maken. Ja. Gewoon een rondje, toch? Een deel over zes meter. Dat kan dat ook wel. wel. Met boven in een restaurant. Is ja, dat, uh, is heel dat heel een hele mooie idee om ja. die watertoren Wat de op te pippen? <laughs> dat is misschien wel een idee, hè? Wat heb je tegen de watertoren? Helemaal niets. Het is toch wel een icoon. is jammer dat hij zo verwaarloosd is. Ja, ja, het is niet te geloven. Eh? Ja. Maar je had en, het uh, over klutjes, man. Er nee, staat, nou nee, even terugkomend oh, op de, op de hoe heet het, uh, watertoren... Er hmm. staat een groot bord voor en dan kan je je in aanmelden... om uh, de nieuwsbrief te krijgen en informatie te krijgen. Ik gedaan, en mijn meisje ook gedaan. Niks. Nul. Kijk, er, ja, niks. Ja. er zit helemaal niks achter. Nee. Don't you get a, er is gewoon geen nieuws. Nee, er is niks nee. hey, Ik ben ooit bezig om, om, om te huren bovenin, ja. om te gaan wonen. Uh, en Dat mocht toen niet, omdat er zat een horecabestemming op mm. oh. dat Ik Dat lijkt mij een fantastische plek om te wonen boven de Watertoren. Ja, ja. Maar dat mocht niet, dat was een horecabestemming. Ja. Uh, dus maar steden. dat er, dat er nog nodig geklust moet worden, is uh, één ding wat serious. Ja, er moet een, beetje, een klein ja, beetje bij. Moet een, wel, beetje, uh, een, beetje voeg, een beetje voegwerk hier en daar. Nu moet je met een bouwhelm ja. er langs uh, komen ja, om nou, uh, de, de stenen terug te koppen. Want in een aantal beneden doen er vijf duiven ook. En ja. doet <laughs> die Lift het nog bij de Watertoren? Weet ik niet. Ik, ik heb er ooit één Ik denk dit wel, want die vlag wordt steeds uh, veranderd. Is dat zo? Ja, ja. moet je maar opletten. Ik, oh, okay. ik, ik kijk er rechtop. En uh, eens in de zoveel tijd, als er races zijn met de Grand Prix... Dat ging er op Een andere vlag. Ja. kan ja, natuurlijk gewoon dat dat iemand zijn die heel fit is... steeds die trap oprennen met de vlag. Dat kan ook. Ja. Dat vind ik wel heel dat er boven iemand staan met de vlag. Heel knap. Heel knap. een chip waardoor die vlag. Heel vlag. Maar die klusjesman die buiten staat, die is wel betrouwbaar, ja, ja. Ja, van de week zaten we hier in een radioprogramma te doen. En in één keer... <lacht> <Toen> ...gejekkerd. <lacht> Wij dachten, ja, hier. Ja, ja, we zijn nog vanochtend bezig. Ja, ik zeg, ga je jekkeren? Nou, dat was niet de bedoeling. Dus, dat, dus ja. we zijn gewoon verschoond gebleven. Maar uh, donderdag zaten Walter en ik hier. En uh, nou, het vrolijk uh, eventjes... Uh, oh, ...met waar, een dril ja. een in. En en ja, ja. ja, ja het is... Uh... Hey, en die, die zonnepanelen... ...is natuurlijk ook een heel verhaal in Zandvoort. Heb je mijn brief nog gelezen in de? club? Nee, nee. Stond hij erin? Ja, in de laatste pagina. Laat ze even horen, Frank. Lees hem voor uit eigen werk. Lees voor uit eigen werk. Dames en heren, Frank Paardenkoper leest voor uit eigen werk. Overkapping Zuidterrein. Het is veel burgers in den landen inmiddels genoegzaam bekend... dat de afzichtelijke windmolens en zonnepanelen... die die burgerij door de overheid door de strot wordt geduwd... nagenoeg niets opleveren. Al zetten we het hele land ermee dicht... Bijdrage in de totale energievoorziening van Nederland hebben we het over nog geen 4%. De regionale energiestrategie kan wel zoveel willen en nee is ook een antwoord. Laten we eens kijken hoe Zandvoort al meer dan zijn steentje heeft bijgedragen door onze horizon alle bezwaren ten spijt te laten vervuilen met die megalomane windmolenparken die alle flora en fauna zware schade toebrengen nieuws: Plannen om nu ook een heel parkeerterrein dan wel de boulevard Barnaar van zonnepanelen te voorzien... zijn werkelijk krankzinnig en leveren niets meer op dan de totale ergernis... dat zeg ik, en omgevingsvervuiling. Laten we niet vergeten dat windmolentjes aan zonnepanelen... niets met groene energie te maken hebben, maar slechts met geld. Niets meer dan dat. Oh. Klimaat is een ernstig verdienmodel, waar de burgers helemaal niets over te zeggen hebben. En Pecunia non Olet zeiden de oude Romeinen al: De enige die bij de vermaledeide zonnepanelen baat hebben, zijn de glazenwassers. Want als je ze niet na elke storm schoonmaakt, leveren ze nog minder op. Ik hoop dat de ratio zegeviert. Mooi, nou, nou, ik weet het verhaal. Mooi, Kijk, het dat, mooi is nog ja. is, uh, dat is nog eens uh, ja. van, ja. uh, van ja. ja. mij. Ik dus ben het de... gedeeltelijk met je eens, maar ook oneens. Ik vind namelijk dat, uh, ik snap die mensen die aan de achter de boulevard wonen, dat als die uitkijken waar die hertjes allemaal ja, lopen, ja. dat je ze daar niet meer op dat grote BP-terrein, waar geen, waar geen huis is, dat gewoon het Weet oude BP-terrein ja, van, ja, ja. uh, uh, van, ja. van, van hoe heet het Bruinsheel, weet je wat? Toch? Ja, ja. Ja. Als je ze daar doet, net als een Bloemendaal, dan staat je auto zit niet onder de meewisscheid En die stroom die kan wat opleveren. Ik zou niet weten waarom je daar geen zonnepaneel neer zou kunnen zetten. Ja, ik... Want dat heeft namelijk. Dat is namelijk geen gezichtsvervuiling. Dat is namelijk gewoon. Een nou ja, daar kan je dus over reden twisten. Ja, dat is. Nou ja, wat, de, de, de, de bovenkant ja, vind... van, van, van de. Hoe het? De zeeweg. Ja. Is, ik vind het fantastisch. Nou, die, die zonnepaneel, ja. daar je. auto staat uh, uit de zon. Ja. Uh, uh, je zit niet onder de meewisscheid. Uh, en, en die stroom levert waarschijnlijk wat op. Uh, en als ik dan. Uh, weet je, dus daar vind ik ze niet uh, lelijk. Vind ik vind ze alleen maar handig. En er is ook. Maar ik snap wel dat bewoners van de boulevard, de achterboedevard, die willen gewoon. Uh, uh, over, die vinden het niet ergens op een auto staan het parkeerterrein, maar die willen gewoon herten zien lopen. Dus ja. Op het moment dat je dan kijkt op van die lelijke... Uh, dan, dan zijn ze wel ja. lelijk. Dus dat, maar ik snap het grote BP-terrein... zet het lekker vol, man. Ja. Daarover verschillen. Ja, je ja. Meningen, maar ik vind namelijk... niet in het zicht... Nou ja, dat wordt altijd verlicht... Ja, het... ja, ik ben het helemaal niet je eens. Uh, maar het okay. is, uh, weet je, en dan stond er op de voorpagina van de relbode... het optimistische verhaal dat oh, dus de oh, Nederlandse oh. regering het licht heeft gezien... en dus toch kernenergie bespreekbaar gaat maken. Mm -hmm. Om vervolgens uh, gisteren in de krant weer volledig te worden ontzenuwd door mevrouw Kak L. Kaag, onze minister van D66, die... Uh, voor, voor een vrouw, voor een man mag... Ja, voor, vrouw, voor vrouw, voor mensen eigenlijk... is geworden bij D66. Die gaat dan zeggen, we gaan vol inzetten op windmolens. Nou, dat vind ik dan onbegrijpelijk. Okay. Ja, ik ben het een met je eens, Frank. Stukje muziek. Akkoord. hold on you. Be a sign, see it stretch on forever and I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell Geplaat van Crowded House. Hierbij hem dames en heren. Het is kwart voor elf. En uh, nou, we zitten hier nog steeds uh, lekker te babbelen met z'n allen. Wacht even, k uh, ja, oh, ja, oh, ja, ja, ja. Nou, ja, ja. Er viel mij van de week nog iets op in het Ach, nieuws. Was jij dat? Ja, nee. Uh, dat was een een of andere uh, filantroop. Ja. Die was officieel blut. Ach, ja, die heeft, man Die had er, uh, Die had zijn helft omhoog En uiteindelijk heeft hij nog een zakcentje van. 2 miljoen over. Ja, Daar ja, dus, kom, kom je ook niet ja, meer dan rond dan dan hoor. Het ik zou het waar? echt lastig vinden. Nee, maar dat is toch die meneer van uh, sporters van Centrum Park. Je hebt ook, Derksen. Uh, ja. Ja, dat ja, is ja, ook ja, een hele ja, ja. christelijke man. En die heeft een hele vermogen. Ook 200 miljoen ja. Ja. heeft hij overgemaakt. Volgens mij in de kerk. Nou, ja. dan komt het goed hè. Ja, dan komt het ja, goed. Ja, de kerk. Vaticaan is al en het, groot, het wel derde, vierde rijkste bedrijf ter wereld. Dus die kunnen dat wel gebruiken. Zouden ze een keertje aandelen uit moeten geven? Ja. Ja, er is helemaal nooit narigheid ja. over, uh, zegt nooit oorlogen over geloof. Over nee, nee, nee. Ja. Heel af en toe. Het ja, 80 jaar geduurd hoor. Ja. Ja. 80 jaar geduurd ja. hoor. Ja. Ja. Jaren ja. Nu, hoor. Is, uh, serieus? Ja, serieus. Ja, serieus. Er is een man in, uh, uh, uh, uh, is, uh, man in Egypte, een dokter die heeft uh, 6000 Egyptische pond uit iemand zijn maag gesneden. Wow. Ja, Deze man, die was, uh, de patiënt, die kwam met ernstige buikpijn en hij bekende aan de arts dat hij wat sommige geld had ingeslikt gedurende een bepaalde periode. Oké. Okay. Omdat? Hij, ja, precies. Ze zijn vier uur bezig van. geweest, maar let op: vier uur zijn ze bezig geweest om iemand te redden. <kwijnt> hij haalde, Er kwam dus uh, 5600 pond in vier rollen van bankbiljetten weer uit zijn maag gehoord. Dus is ongeveer 800, uh, 400 euro. Het bleek, en dan bleek dat er naast geld ook andere voorwerpen vonden. Zoals, let op, munten, 39 spijkers, tondeuses en een aansteker. Ja. Dat is toch ook goed? We zeggen, en dus ja, het, het, het was niet alleen 400 euro maar geld, maar het ook een aansteker, 3 tondeuses, 39 spijkers en een handje munten. Zo, een aardig blok en een bureau. Ja precies, ja, en een, kinder, en een Ja. Oh. Holy <laughs> Dat is cow. Ja. ja, en, en dan, dan is het toch Hechtig. min. En, toe, toch even en had lukken. een beetje buikpijn. het lichte buikpijn. Ah, ja. Nou, zou corona zijn? Nee. Maar nee, dit nee, zijn nee. We wel met z'n allen. En dan op. moet je poepen en dan zit ja. er een bureaustoel voor. Ja. Ja. Ja. Ja, nu weet ik ook waar die oud Hollandse, dan weet ik ook waar die oud -Hollandse spelletjes vandaan komen. Ja, dat weet ik dus nu ook. poepen, ja. Ben ik wel benieuwd. Ben ik wel benieuwd ja. Als die arts dan 400 euro uit je buik tovert... wat doen ze met dat geld? Geef ze dan terug of gaan ze eten de meestal Hij naar het eten? Want? Ja. Ja, hey, hij moet hij zonder, het eerst witwacht. Gewonnen geld. Ja, vind Echt, wit was het. In elk ziekenhuis maken, maken ze dingen mee. Dat hebben wij dan ja. ook wel gehoord. Nee, nee. Wat er allemaal uit mensen hun aaring o, wordt ja, getoverd. Dat, kan ik, dat ga ik niet doen. Nee. Maar daar kan ik ook wel een boekje over openen. Ah. Het is echt niet oh. normaal. Ja. Is dat deel 2? De lijfarts van Prins Bernhard. Die legt ah. een keertje uit wat hij op de Bronen voor altijd uit dingen toverde. Mm. Maar ook nog een ander goed nieuws is dat er een uh, <laughs> ja? mierensoort in Nederland is aangetroffen: de, de Viervlekmier. Ja, je nou, nou, dat ja, is ja, lekker. Ik heb ervan gelezen. Je hebt ervan gelezen? Ik ken hem niet. Maar, uh, het is een, uh, mier werd ontdekt door, in, door meneer Cox bij het Rabamse rivier De Dommel. En het dier is waarschijnlijk... en dan sluit ik even aan bij jou, uh, uh, jouw... klimaatgekkie uh, gedoetje. <laughs> het is door de klimaatverandering naar Nederland gekomen. Ja, dus het lijkt hij me lacht. Lacht. Ja. Hij, is beken, hij is herkenbaar aan vier lichte vlekjes. Daar heet hij de ja, naam natuurlijk. Ja, de viervlek meer. Goed. Ja. We, hebben heel lang over, we hebben een vanbordgroep, ja. ja. een stuurgroep. We hebben we <laughs> ja. heel lang ja. nagedacht. Ja. Hij heeft vier vlekken. Het wordt een viervlekmier. meer. Ja. <laughs> en uh, een rood borststuk. Zou hem ook het rood borstje kunnen noemen? Dus, ja. uh, nee, die is er al. ja. Maar het pad hebben we ook. Ja, zandhaken is ook. Zonder verwarring jongens. De chemiere ook maakt maar hij nestelt zich in dode takken. Hoog in de loofboom. Goed. Ja. Jongens, schrijf je maar mee. Doe ermee wat je wil. Nou, het is fijn nieuws. Maar is die beschermend of niet? Ja, nu wel. Ja, dat zou ik niet zeggen. Want straks... Als ik volgende week op het circuit kom en er loopt een viervlek mier ja. uh, rond, dat niet de milieubeweging, begint te piepen van: hé, hey, nee, die er is al een viervlek mier. Ja, zandag, ja, ja is precies. In de ja, ja, de ja, en als er twee zijn, wat zijn er dan? Achtvlek mier? Ja, maar de ja Tel maar op. Ja, De hele kolonie. 36.482 mier. Ja. ja. Lacht. Lacht. Lacht. ja. Hé, hey, maar we, we, hadden, we hadden het net over irritaties en uh, de ja. grootste irritatie op dit moment is eigenlijk het verkeer en mensen uh, zich enorm irriteren aan bumperklevers. Ja, maar dat, is, dat vind ik. Dat... Onnodige linksrijders. Dat is Onnodige rechtsrijders. Vlammen de airco in de trein. Ja, ja, ja. dat. Weet je waar ik me irriteer? Nou, aan, uh, aan de verpakking van uh, theezakjes. Theezakjes. Ja, ik, uh, ik heb ook een maar, Maak maar eens een pakje theezakjes open. Nee, daar heb ik geen moeite mee. Nou ja, om het, cel het cellofaantje eraf te ja. hebben, om te beginnen. dat. Ja, maar ik, heb andere, nee, ik ja. heb andere thee. Gewoon? Nee, ik heb andere thee. Aha. Ja, ik ga, ik, ga wel, ik ga daar wel in mee hoor, met ja, die chillenvaartjes. Ja, het is echt een gedoe. Je hebt echt een mes nodig om, uh, om een pakje ja, EXE ja, ja, ja. open te maken. Een Stanley-mes, ja. bloedirritant. Ja. Nee, je moet eens dus een Stanley-mes kopen bij de Gamma en die proberen open te krijgen. Ja, nou, die zie oh, je ja. zitten, maar je kan je er niet je bij. Bent, ja, dan, dat, ja. Je hebt ja. een Stanley-mes nodig om je ja. Stanley-mes ja. open te maken. Ja. Ja. Die zie je, je kan er niet bij. Veel te hard. Dus dat is, nee, dat soort irritaties zijn wel. Vrouwen met een kinderzitje die fluiten op de fiets? Een wat? En? Vrouwen die fluiten op de fiets met een kinderzitje? Ja, oh. ja, die ken ik niet. Die ken ik ook nog niet. Die zie je ook in Zandvoort. Katoenen lakens opvouwen. Katoen Weet je wat ik irritant ja. vind? Dat al die mensen die uh, 60 kilometer van de school wonen... met hun auto uh, hun kinderen uh, gaan af... Uh, ja, uh, dat zeelde Mitchell altijd. Het is die niet normaal. Als hij fietste morgens naar het ECL. Ja. Dan waren daar... Oh ja. Die moeders dachten die, die met zijn Engels pakhuis. Zo'n range rover. ja. ja het pad afrijden in ochtendjassen, Nog net geen kruispoel in, want dat was de ordi. En die reed dan 100 meter om zijn kind op school achter. Ja, ja het was een het gooi. waren 9 van de 10 keer waar het niet eens de ouders die kinders de kinderen gaan. Het waren de au pairs in ja. de handroofd van papa ja. en mama. Ja, die zaten ja maar dat was in de Godelindeschool in, uh, in, uh, in die Kenia nog. In haar uh, de, de oud. Uh, echt, het echt sensationeel. Maar ja. het meest erg dat ik ooit meegemaakt had, opgegaan, uh, vrienden van mij die hadden, uh, uh, waren bij Rood-Wit, bij de hockeyvereniging. Ja. En dan moest je één keer dezelfde tijd bardienst doen. Uh, als je kind sport, ja. moet je gewoon af en toe een bardienstje doen. Ja. En wat is waar gebeurd? Dan stuurde de mensen dat aarde houdt. Stuurde voor hun dochter. Stuurde ze uh, of de tuinman. Ja. Of de au pair. Om bardienst te doen. Daar hadden ze geen tijd voor. Nah, jongens, nou, jongen. Ja, denk op, je? Je op, kapot gaat als ik, al die andere kinderen... Ja, maar kijk, mijn papa staat hier koffie te ja. maken de ja. En wat heb jij gestuurd? Ja, de tuinman. Nou, ja, maar op, dat geld uh. moet ergens vandaan komen. Ik ben altijd druk. Ja. Ik heb zo simpelweg geen tijd. Ik, dat dat ik woorden kan, was maar, ik echt klaar, hoor. Heel en heb je natuurlijk de, de, nog de top 10 ergernis uh, uit de FIFA. Van uh, uh, uh, ergernissen vrouwen over mannen. Hij gedraagt zich onvolwassen en kleedt zich als een werver. Uh, ja. maar, ah, bah. Hij ook. snurkt maar, als hij slaapt. maar weet je wat is ik vind dat, dat zijn allemaal tastbare uh, irritaties. Ja. Ik ben meer geïnteresseerd in, uh, zeg maar, niet tastbare irritaties. Dus uh, pakjes die, Weet je dat ik zo zeggen, die, die begrijpen wij allemaal. Ik vind, ben, vind het leuker als mensen zeggen. Zoals uh, mijn irritatie, er is een, een man nu die, uh, die de IGM Nobelprijs heeft gewonnen. Ja. Dat is uh, een, een, een Nederlandse heer, een hoogleraar psychiatrie van het Amsterdam UMC. Die heeft onderzoek gedaan naar de aandoening misofonie. Ja. Uh, en dat betekent mensen die worden agressief aan bepaalde geluiden, ja. uh, smakken, niezen of slurpen. Dan daar kunnen ze moordneigingen van krijgen. Nou, dat is een soort nep Nobelprijs, dat is een beetje raar onderzoek. Ja. Maar er zijn dus mensen, ik weet mijn vrouw bijvoorbeeld, als jij op een ijsblokje koudt, of op een, op een, weet je wel, of een ijsboekje of op een ijsje ja. erop bijt, ja. dan wordt ze helemaal gek. Dan krijgt ze kippenvel alles. Okay. Volgens mij jouw broer kan niet tegen smakken, toch? Nee, die, is, die wordt ja. helemaal agressief van smakken. Nou, dit is dus, dat ja. heet misofonie. Ja. Ja. Misofonie. Ja. Ja. Ja, ja, die man heeft soms iets. Want ja. iedereen begrijpt ja. dat, je, dat je van bumperklever geïriteerd ja. raakt, ja. maar niemand begrijpt dat iemand, iemand smakt. Ja. Nou, als Kijken, iemand in, nou ja, een, in een Magnum bijt... vind ik ook zo'n ja? Ja. vreselijk geluid. Oh ja? ja? Ja. Maar goed, die man heeft er ja. even nog iets uitgezocht. Aquasimodo ja. krijgt een FunX-prijs... en die man heeft niets gedaan. Alleen mensen beledigd en bedreigd. Ja, maar wat heeft dat met <laughs> irritatie te maken? Je wilde het <laughs> gewoon even zeggen. Wat ik wil zeggen is dat die man... met de misofonie, die man heeft wellicht nog enig onderzoek gedaan... of die wel eens ja. niet terecht de prijs heeft... Maar er zijn ook mensen die... die nee, maar Het, zijn het, zijn, het grappige brein. is, dat het zijn onduidelijke onderzoeken. Nee, snap het. Ja, ik Als jij gaat zitten eten ja. met iemand en die slurpt... en je pakt een pistool. Ja. Hé, hey, dat doe je nog één keer en dan ga je eraan, vriend. Nou, ja. het volg, dat vind ik te grappig. Dat een heftige, ja. heftige versie. Ja. ja. Krabbel, vijf voor twaalf, dames en heren. ZFM. Doe maar vijf voor elf. Uh, vijf voor elf, dankjewel, Frank. <laughs> het geluid van Zandvoort. En uh, we gaan naar de klok van 11 uur weer. Front corner van George Michael hier bij ZFM. En nog een paar uh, seconden en uh, we zijn weer uh, klaar voor het nieuws. Het weer en verkeer en uh, nog meer. En alles wat uh, nog, uh, nog meer, nog meer. Nog een stukje George Michael misschien? Ja. <laughs> wat zeg je allemaal? Een gedicht voordragen, dus daar hebben we geen tijd voor. Ja, uh... nou, jammer joh. Hoe, hoeveel school heb je, je nog? Uh, nee, ik je denk je nog uh, twintig. Een nou, twintig seconden.